Ja, creatieve van geest. Laat die hersentjes maar wapperen en doe mee aan de Grote Kleine Hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Ronsel je geliefde familie en vrienden als topacteurs en maak een radiodrama van maximaal 6 minuten. Stuur uw inzending voor 22 januari naar studio.apenstaadje@vpro.nl en hoor u zelf terug op Radio 1. Ik zeg: doen.